Slowly, let the rhythm be your guiding light.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 Hij heeft de situatie telefonisch besproken met onder andere de Britse premier Cameron, de Turkse premier Erdogan en de Saoedische koning Abdullah. Hij benadrukte dat de mensenrechten in Egypte moeten worden gerespecteerd. Eerder zei minister van Buitenlandse Zaken Clinton al dat ze niet wil dat president Mubarak nu opstapt omdat er anders een machtsvacuüm ontstaat in Egypte. Het land is een belangrijke bondgenoot van de VS in het Midden-Oosten. De Egyptische oppositieleider El Baradei heeft grote kritiek op het Amerikaanse standpunt. Hij vindt het onbegrijpelijk dat de VS een dictator blijft steunen en Mubarak als een bondgenoot blijft zien. De avondklok in drie grote Egyptische steden is opnieuw verlengd. Vanaf morgen mogen inwoners van Cairo, Alexandrië en Suez... van drie uur s middags tot acht uur s ochtends niet meer de straat op. Zaterdag werd de avondklok ook al uitgebreid. Weinig mensen trokken zich er iets van aan. Ook gisteren en vandaag gingen weer betogers de straat op om te demonstreren. Morgen gaat ook de politie weer patrouilleren. Vrijdag nam het Egyptische leger in veel steden de taken van de politie over... om de rust te herstellen... Het is de bedoeling dat de politie haar eigen taken nu weer gaat vervullen. Agenten zouden de opdracht hebben gekregen niet tegen demonstranten op te de treden. In Barcelona is het laatste symbool weggehaald dat nog herinnerde aan het bewind van dictator Franco. Het standbeeld met de naam Victoria is van zijn sokkel gehaald en naar een museum gebracht. Het bronzen vrouwenbeeld was in 1939 opgericht... ter ere van de overwinning van het leger van Franco in de Spaanse burgeroorlog. Vier jaar geleden werd er in Spanje een wet van kracht om alle symbolen van het Franco-tijdperk uit de openbare ruimte te halen. Het weer. Vannacht vrieste 3 tot 6 graden. Kans op mist. Morgenochtend eerst nog mistig, in de middag zonnige periode. Temperatuur iets boven nul. Dit was het NOS Journaal.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 Mm hmm. Welkom terug bij Peaceful Radio. We zijn begonnen dit uur van aflevering 709 met Raga's Relax van Jamaya Dunster. Van het label Malimba Records. En dat allemaal via Oshow.nl. De volgende cd ook. De cd is van Little Wolf, Prayer to the Mystery. Nou, dat zullen we dan maar eens even gaan luisteren. Veel luisterplezier voor deze, voor dit de tweede uur. Welke muziek om bij weg te dromen Going Home van Kobialka. Muziek uit lange vervlogen tijden. Een groep die wat bekender is uit lang vervlogen tijden, dat is Enigma. Daarmee gaan we deze aflevering van Peaceful Radio, aflevering 709, mee afsluiten. Mijn naam is Benno Oveugen en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren. Naar deze uitzending. En graag tot de volgende keer dag.